Van drie uur. Jurist Tubenitski met het NOS nacht bewaakt. Het gaat niet om de 14-jarige vermiste Savannah uit benadrukt de politie. De politie zegt ook dat er vooralsnog geen verband lijkt te zijn tussen de zaken. Nabestaanden van de overleden Eritrese asielzoeker Kassai Mekonen willen justitie dwingen extra onderzoek te doen naar zijn dood. Dat meldde het VPRO-onderzoeksprogramma Argos en de website One World. De advocaat van de nabestaanden wil dat het gerechtshof het OM opdracht geeft om onderzoek te doen. Meekonen verdween eind 2013 uit het AZC in Leersum en werd kort daarna doodgevonden in het Duitse Bremen. Het Openbaar Ministerie ging uit van zelfmoord, maar de nabestaanden twijfelen daaraan. Ze willen dat onderzocht wordt of hij ruzie had met een mensensmokkelaar.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 Borussia Dortmund heeft serieuze interesse in Ajax-trainer Peter Bos. Diverse bronnen melden al dat de coach in Duitsland is geweest... om te praten over een eventuele aanstelling. Ajax wil officieel nog niet reageren. De 53-jarige Bos heeft in Amsterdam nog een contract lopen tot 2019. Dan het weer nog, vooral in het oosten en noordoosten wat buien. In het westen is het droog en breekt de zon vaker door. Het wordt maximaal 25 graden. Morgen wat koeler, een graad of 20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 Forward Africa aandoen hoor, als uh, luisteraar van C.F.M. een beetje meezingen of zo. Nou, hij, nee, dat doen we niet. joh sing de sing-around song, het eerste plaat... naar het nieuws en weer van drie uur. Een van de grootste hits van UB40 was dat. Zandvoort, welkom terug inderdaad... bij Zandvoort op zaterdag uur twee... met daarin de volgende onderwerpen. Zoals u van ons gewend bent, uiteraard... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus had u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen... tijdens deze Pinksterdagen in Zandvoort. Waaronder de Zandvoortse Bom-Schuitenbouwclub Opendag die nog tot vijf uur te bezichtigen is. En u bent van harte welkom te kijken hoe die modellen nou gebouwd worden... en u kent teksten en uitleg over hoe een en ander kan. En dat allemaal nog tot vijf uur op deze zaterdagmiddag... tijdens de open dag van de Zandvoortse Bomschuitenclub. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En volgen wij voor u de spannende tenniswedstrijden op Roland Roos... tussen Andrew Murray en Del Potro... En uh, momenteel is stand 5-4 in de tweede set in het voordeel van Murray. En hij serveert voor de set, staat weliswaar met 30-40 achter. En de eerste set ging, uh, was heel spannend en eindigde uiteindelijk in een 7-6 voor Murray. We houden nu op de hoogte. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Ja, maar it's Radio Man. Hoe ga je nou kijken dan? Via de webcam. Via de webcam www.zfm-live.nl Dan kijk je live mee in de studio aan de Tolweg Tina. En inderdaad, wij zitten ook Tolweg Tina. Zelfde locatie als de bomschuiter Bouwclub. Want dat zijn de benedenburen die vandaag uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag de open dag hebben. Dus Ga even langs aan de Tolweg 10A en geniet van alles wat ze daar voor je in petto hebben. De benedenburen van de Bomschuitenbouwclub. Wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Het is de New Shoes en de Point of No Return. allemaal in de jaren tachtig. Toen had je nog uh, radiopiraten, illegale radiosenders uh, hier in Nederland en uh, Amsterdam, uh, ja, die uh, barsten uit zijn voegen van de, van de radiopiraten. Onder meer uh, Decibel Radio, uh, iedereen wel bekend geworden en later ook legaal trouwens, hè? want Decibel heb je nu gewoon uh, ook weer uh, op de radio. En die draaiden allemaal van uh, dit soort muziek. Van de New Shoes bijvoorbeeld. En de Point of No Return. En uit uh, die piraterij is uh, CFM ook 27 jaar geleden ontstaan. En we zijn er nog steeds. En daar zijn we natuurlijk uh, beren trots op. 24 uur per dag, 7 dagen per week, met muziek en informatie voor Standvoort en de directe regio. och o je lo quiero es hebben we weer hier in Zandvoort een extra lang Pinksterweekend. Ja, maandag hebben we ook gewoon allemaal vrij, heerlijk, heerlijk, heerlijk en de genieten van het uh, mooie weer in Zandvoort en alle evenementen die plaatsvinden. Nou, over de evenementen gaan we zo ruiken om half vier hebben in de evenementagenda. Maar een van dat zijn natuurlijk de pinkster Races op het circuit van Zandvoort. Ja, en dan uh, kan je ook lekker uh, genieten natuurlijk van het mooie weer. Het mooie pinkse weer op het uh, strand, uh, Albert-Jan. Ja, en vandaar dat ik even een uh, vooruitblik op morgen. Want er is een interessant, interessante line-up tijdens Zandvoort Alive morgen. Morgen wordt de eerste editie van het gratis toegankelijke festival Zandvoort Alive georganiseerd. Vanaf 4 uur morgenmiddag tot middernacht... kan je dan bij de Strandpavillons Brussel's aan Zee en Mango's Beach Bar... met de blote voeten in het zand genieten van de beste hedendaagse muziek. Al jaren staat Zandvoort Alive bekend als een geweldig strandfestival... met bekende DJ's en verschillende acts. Jaargang nummertje 16 kent twee edities. Dan is het morgen de eerste en de tweede is op 23 juli. Zandvoort Alive-DJ van het Eerste Uur en plaatsgenoot Raymundo zal uiteraard bij beide edities aanwezig zijn... maar ook de nieuwe generatie zal de fijnste platen komen opzetten. Zoals alle jaren gaat Zandvoort Alive tot middernacht door... en de entree, zoals gezegd, is geheel gratis. DJ Hitro, die vorig jaar zijn officiële debuut maakte... op het Zandvoortse Live, is er de aankomende editie weer bij. Met zijn 13 jaar, u hoort het goed, 13 jaar is de energieke DJ... nog steeds de jongste, maar zeker niet de minste artiest op de line-up. Zijn set wordt overgenomen door de enige vrouw in de line-up... van Mango's Emanuele Vos. Uh, verder, familie van? Nee, geen nee. familie van. Okay. Tot slot zal Raimundo de avond in zijn eigen stijl afsluiten. Afslu dat morgenmiddag vanaf 4 uur... Bij standpaviljoen Brussel's Aan zee en Mango's Beach Bar. Zandvoort Alive, eerste editie 2017. Ja, en Beach Club vroeger in Bloemeduis natuurlijk twee weekenden gesloten. Dus het kan best wel eens gezellig druk gaan worden daar morgen... tijdens Zandvoort Alive hier op het Zandvoortse strand. Ja, hier is hij. De single van Diggy Dex en Trunits. En als de klok laat de tijd is... Ik zing voor de laatste keer als ik daar lig...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 Weer dan niet om mij, maar boos op het leven en terug niet om mij. Ik ben geboren in de liefde gevormd tot drie.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 You're my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 We're hey. geweldige muziek. De muziek van Crowded House. En don't dream it's over. Nou, dat doen wij zeker niet hoor bij CFM uh, Zandvoort. Het is uh, vijf minuten voor half vier. Ja, als ik zo naar buiten kijk uh, vanuit uh, de studio uh, bovenaan de, de tolweg 10A, dan zie ik een hele hoop uh, drukte voor de deur. Ben je ook op de fiets gekomen vandaag naar de studio, of niet? Ik doe alles lopend in dit dorp. Jij doet alles lopend. Hè? Waar zijn al die fietsen dan voor? Nou, die dus voor de deur staan. Voor onze benedenburen. Want voor degenen onder u die later hebben ingeschakeld... nog even de, de volgende mededeling. De mini-bomschuiten mini kunt u vanmiddag bekijken... bij de Zandvoortse Bomschoten Bouwclub. Want vandaag organiseert de Zandvoortse Bomschoten Bouwclub... de jaarlijkse openmiddag in het clubgebouw Tolweg 10A. Van 2 uur tot 5 uur zijn de deuren geopend... en is iedereen welkom om kennis te maken... met het op schaal bouwen van bomschuiten. Maar ook badkoetsen En verschillende verdwenen gebouwen zijn nagebouwd... Het aantal werkende leden is klein en er zijn enkele donateurs. Maar men wil graag doorgaan om de historie van Zandvoort te bewaren en te koesteren. Het is een leuke hobby en op deze open dag kunt u meer informatie krijgen over de Bomschuiten Bouwclub. Ga dus gezellig langs bij de Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub nog tot 5 uur. Het adres Tolweg 10A te Zandvoort. En ik zou zeker een kijkje gaan nemen, want het is altijd heel gezellig daar uh, tijdens de open dag. Nog tot aan 5 uur vanmiddag bent u van harte welkom. Nou, er zijn nog veel meer evenementen, de komende dag hier al Daarover hoor je ze dadelijk veel meer na deze van uh, René Vrouwgrendt. Goede doel in een eigen huis. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik gezinnen vond te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis.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 Het blijft een uh, lekkere meesje hier, hè? is voor René Vroger en het Goede doel. En een eigen huis, een plek onder de zon. En daarmee is het precies al vier geworden. Tijd voor de evenementagenda. Weer een hele stapel voor je, Albert-Jan. Uh, Jazeker. Ga ja, maar even rustig bij zitten. Ik ga erbij zitten. Dat is rustig. een goed idee. Ga er rustig bij zitten. Goed, de evenementenagenda. Er nou, is weer van alles te doen in, in rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Allereerst de tentoonstelling in het uh, Zandvoortsmuseum Circus Zandvoort. Toch tot 11 juni is in het Zandvoortsmuseum de expositie Circus Zandvoort te bewonderen. Het circus is al anderhalve eeuw de meest pure vorm van entertainment. Pas sinds enkele jaren is het circus onderdeel van het nationaal cultureel erfgoed. En aan de hand van voorwerpen, affiches, kleding, foto's en uit, een uitgebreide informatie... krijg je als bezoeker een compleet beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het circus. Dat allemaal natuurlijk in het Zandvoorts Museum. En dat kunt u altijd nakijken, ook op de website, deze, deze tentoonstelling... en ook alle andere activiteiten van het Zandvoorts Museum op de website www.zandvoortsmuseum.nl. En zoals al gememoreerd in dit programma, toch tot 5 uur... bent u van harte welkom bij de Zandvoortse Bouwclub voor hun open dag. En het bestuur nodigt u uit om gezellig te komen naar deze open dag... en de, de mankettes te bewonderen. Nog tot 5 uur in het clubgebouw aan de Tolweg 10a Zandvoort. U bent van harte welkom. Zoals al gezegd, vandaag en morgen zijn er weer om de weder... de Pinkster races op het circuitpark Zandvoort. En morgen tijdens Zandvoort op zondag zullen wij meerdere malen live schakelen met het circuit Zandvoort... want uh, tijdens deze Pinkster Races... vandaag veel kwalificatiewedstrijden en morgen natuurlijk veel races. En de Pinkster Races beloven een rijkelijke autosportweekend... met een grote diversiteit aan deelnemende series te zijn. Tijdens de 2017-editie vormt de bijzondere Marcel Albers Memorial Trophy... weer een van de hoogtepunten van dit prachtige Pinkster Raceweekend. Uh, dat is het vandaag en morgen op het circuit Zandvoort. Meer informatie over de Pinkster Races en over het tijdschema kunt u terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl www.circuitzandvoort.nl Dan uh, gaan we vanavond uh, let's party en dan hebben we het over een terugkerend evenement. Dus dat betekent dat het vaker voorkomt. Maar vandaag is het vanaf half acht tot vijf voor twaalf weer. Let's party. Let's party is een avond stijlvol en ongedwongen dansen en genieten en ontmoeten... voor de Friendly 25 and Up. Dat allemaal op de strandafgang Paulusloot nummertje 9. Heerlijk lekker swingen met lekkere muziek. Half acht tot vijf voor twaalf. De entree bedraagt 10 euro. Zoals al eerder gememoreerd, morgen is het dan tijd... vanaf vier uur tot 0000 uur Zandvoort Alive. Voel je het warme zand al tussen je tenen... terwijl je een heerlijke, versgemaakte mojito opslurpt? Heel goed, Zandvoort de lives zorgt namelijk weer... voor een stranddag die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Zeker dit weekend. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is gratis. Ik zou zeggen, laten zomer maar beginnen. Dat allemaal, de locatie Strandpaviljoen Mango's Beach Bar... en Brussel's aan zee, morgen vanaf 4 uur. Tijd voor het traditionele Zandvoort Alive. Dan gaan we naar 5 juni, 6, uh, 6 uur s avonds, een terugkerend evenement. En dan hebben we het over Ayuma op het zuidstrand van Zandvoort. En morgen is het tijd voor truffels rock and roll. Een uniek evenement waarbij top, rest, dit, top de restaurant zich out of the box bij Ayuma op het zuidstrand van Zandvoort presenteert. In totaal zijn het de zeven fantastische restaurants. Zullen tijdens het voorseizoen een avond komen hosten. Met morgen op, maandag op 5 juni truffels een rock'n'roll. Het, het kost 39,50 euro, maar daar krijg je dan ook wat van. Je bent vanaf 6 uur van harte welkom, want je wordt ontvangen met bubbels. En het begint allemaal om 7 uur. Uh, en 6 juni, dan is het tot 9, met 9 juni, is het weer tijd... voor de traditionele Zandvoortse wandelvierdaagse. De start is de eerste drie avonden om half 7... vanaf het Rode Kruisgebouw aan de Nicolas Beetslaan nummer 14... In de laatste avond is de start van het kerkplein om half zes... voor zowel de vijf als de tien kilometer. Bij de start inschrijven is het natuurlijk ook nog mogelijk en kost zes euro. Inschrijven, adres en tegens voorverkoop is natuurlijk bij de Bruna... de grote kocht, dan wel bij mevrouw Missebeek, dan wel bij mevrouw Joustra. Van zes tot en met negen juni de, Zandvoortse, de traditionele Zandvoortse wandelvierdaagse. Dan gaan we een bruggetje maken naar negen juni tot elf juni... Dan is het de tijd voor de DNRT Racing Days. De DNRT Racing Days zullen volgepakt zijn met spannende races. De wedstrijden worden verreden door raceklasses uit de DNRT Breed Series. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. U bent van harte welkom. De entree is gratis. En nogmaals, de locatie Burgemeester van Alverstraat 108... op deze 9e tot en met 11 juni tijdens de DNRT Racing Days. Ook op 9 juni is het weer tijd voor de traditionele Theo Hilbers vismaaltijd. En die begint om 6 uur en duurt tot 8 uur. En kost 14 euro. Op vrijdag 9 juni staan, we weer, staan ze weer klaar met lekker te smullen op het gezellige gasthuisplein. Vanaf 6 uur wordt daar een heerlijke maaltijd geserveerd. De maaltijd zal worden verzocht door Kroonvis. En door leden van de folklorevereniging De Wurf zullen een en ander serveren. En dat allemaal zoals gezegd op 9 juni van 6 tot 8 uur. Komt u met meer dan zes personen, bel of mail dan even naar Edwin Hilberts... zodat bij aankomst een tafel voor u gereserveerd is. Meer informatie kunt u uiteraard vinden bij de familie Hilberts... apenstaatje kasema.nl. En op 10 januari is het weer tijd voor de traditionele strandbridge-drive. Ieder jaar organiseert de Stichting Zandvoortse Bridge Bridgeactiviteit... een strandbridge-evenement. Wandelend langs acht strandpaviljoens wordt de hele dag gebridged, uh, gebridged... en gepraat natuurlijk. Ja, niet onder de bridge, maar daartussendoor. Tussendoor. Deelname aan de Strandbridge bedraagt 55 euro per bridgepaar... inclusief koffie en lunch. De opbrengst van deze bridge drive wordt besteed aan goede doelen in de regio. Strandbridge staat voor een dag vol gezelligheid en speelplezier. Kijk voor meer informatie even op de website van Strandbridge. 10 juni kosten zijn 55 euro en dat allemaal Strandbridge Drive. Een prachtig evenement voor de liefhebbers van bridge. 11 juni is het dan weer tijd voor de zomermarkt, alweer de tweede. En die begint morgens om 10 uur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 En het speelt zich allemaal af in het centrum van ons prachtige dorp Zandvoort. En dan alvast even voor in uw agenda op 12 juni is het weer tijd voor de EK Zandsculpturenfestival. Op maandag 12 juni gaan de Europese kampioenschappen Zandsculpturenfestival in Zandvoort uh, aan zee van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden van ongeveer 3 bij 3 meter en 3,5 meter hoog. Verdeeld over het badhuisplein, het kerkplein en het raadhuisplein... wordt 200.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort... aangezien strandzand niet geschikt is. Maar wat zullen ze er weer mooie zandsculpturen van maken? Vanaf 12 juni te bewonderen in het centrum van Zandvoort. Hoeveel zei je, Albert-Jan? 200.000 kilo? Juist. Juutje mineutje, dat uh, inderdaad uh, wordt weer uh, voorbereid, zeg maar, dat evenement. Alle evenementen, trouwens, uh, zijn na te lezen op de ZFM Zandvoort-app... En mocht je het nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Is onze app gratis beschikbaar met de laatste nieuwtjes.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 Jan, dat je even de airco hebt aangezet. Ik kan meteen mijn witte jas weer uit de kast halen. Het vriest hier in de studio aan de Tolweg Tina. a Je de single van Bruno Mars, een van zijn grootste hits alle tijden. Dat was 24K. Het is inmiddels kwart voor vier. Zandvoort een hele goede middag. En leuk dat je luistert naar Zandvoort op zaterdag. Ik heb nog een uh, tweetal evenementen. Oh, het, ja, nog, ja, nog meer? Ja, ja, ja ik denk, die, die haal ik er even af. Die doe ik weer even speciaal. Uh, komende week, IVN, avondwandeling in Wandelbos Groenendaal. Door een andere wijze van beheer in het bos... de laatste jaren natuurlijk uh, uh, anders, de natuur anders geworden. En dat is goed te zien in het Wandelbos. Opnieuw aangelegen op open plekken heeft het zonlicht vrij spel... en is de variatie in planten, daarmee ook dieren, flink toegenomen. Resten uit het rijke geschiedenis van het landgoed Groenendaal... en meer en berg zijn in het terrein nog terug te vinden. En soms ook benadrukt... Bekijk het uh, uh, ecologische beheer met eigen ogen op donderdag 6 juni... tijdens een avondwandeling georganiseerd door de IVN zuid kennemland en de gemeente Heemstede. Afgebroken takken blijven liggen, waardoor voedingsstoffen bewaard blijven... en het bos, planten en dieren profiteren hiervan. In de aangelegde takkenrillen vinden vogels en zoogdieren... een schuilplaatsen en een plek om te rusten. Voor insecten de ideale plek om te overwinteren. Muizen, wezels en anderen bouwen daar hun nesten... Wie het leuk vindt om te gaan kijken naar planten en dieren... en geïnteresseerd is in de mooie natuur van Groenendaal... wordt bij deze uitgenodigd om met deze IVN-excursie mee te gaan. Aanmelden is niet nodig. De aanvang is om 7 uur avonds bij het informatiebord... op de parkeerplaats van restaurant Groenendaal. Informatie kunt u verder ook nog krijgen bij www.ivn.nl... www.ivn.nl... Schles ZK. In ieder geval een prachtige wandeling op 6 juni en u bent vanaf 7 uur van harte welkom. En dan voor de kinderen ook een leuk bericht van de bibliotheek Zuid-Kennemland. Programmeren is leuk. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag onderzoeken. In het kindermedia lab experimenteren kinderen en hun ouders met robots en spelletjes... om op een speelse wijze de logica van het programmeren te ontdekken. Kinderen van 5 tot met 7 jaar en hun ouders zijn op vrijdag 9 juni van half 4 tot 5 uur welkom in de Bibliotheek Zandvoort. louis Davis Carré nummertje 1. De workshop is gratis bij te wonen en je kunt gewoon binnenlopen. Dat allemaal op vrijdag 9 juni vanaf half 4 tot 5 uur. In de Bibliotheek Zandvoort natuurlijk. Zo, dat waren nog een paar evenementen. Zandvoort bruist. Hè. We hebben zin in Zandvoort. Gewoon heel veel te doen altijd hier in het gezellige dorp Zandvoort. En het mooie weer, dat speelt natuurlijk ook een rol mee. Hè? En dan uh, zijn de evenementen nog leuker.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 disco van Cool in the Gang je en Stray the Ja, vanmorgen snorde ik naar de studio van de CFM aan de Tolweg 10A. En toen kwam ik allemaal ja, bekende zonforters tegen. Wethouder Bluis, wethouder Kuipers... Uh, Niek Meijer, allemaal op de fiets, uh, Albert Jan. Nou ja, met dit weer is het natuurlijk prachtig uh, Ja, gewoon waar. ze waren even lekker aan het fietsen. We hadden een bepaald motto, uh, dat de heren op de fiets zaten. Ja, volgens mij wel. Hè. Ze komen naar je toe. Ja, ze gingen de wijk in. hè? Ze gaan de wijk in, ja. inderdaad. Uh, vandaag en ook uh, 17 juni. 17 juni, ja. En mochten ze nog uh, willen, uh, willen uitnodigen voor die 17 juni... voor een speciale activiteit, dan kunt u dat doen. De advertentie staat in de Zandvoortse courant. Oké, okay, nou ze zijn lekker uh, aan het fietsen. Nou, dan gaan we even een plaatje voor ze draaien. Ja, oh, zo Harms, hoort dat toch, zo hoort Harms. dat toch, zo hoort dat toch. Speciaal even voor de wethouders en de burgemeester. De hele dag zijn ze zich rot aan het fietsen hier in Salford. Deze was Kik, hier is op fietsen. Ik ga ja, de fietsen de Gunzanen. Ik ga de Sampartus En als zit ik dadelijk in. dit wordt. ben, dan fiets ik Dan zeggen we Sampartus Vino. En al naast ik dadelijk dan de kast, zo dan fiets ik deur. Want ik wil al wie, dat ik wil alles zien. De laatste mooie dag van de jonge misschien. Alhoewel het met de wind dat wel jongens mooi kan nou, wisten. Ik wil al wieder, deur wie, dat hun een beetje vindt. Wat achterop het veld, dat maakt graag weer. Eigenlijk zo vies en een beetje slim. Dat giet het als vanzelf, z'n hoofd, die dut mee van. Je zolfieze en de sneeuw, dan weet je snel, dan gieren het ras vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij van vandaag. Ik heb de baan voor mijn vent. Niemand nee, jij ja, niet te klaar. De een stukje blijven spieken aan de hier en die en achter stoere bars en een zorgend muziek de vlieg ik door waar het weet niet sneeuw De grieven daar van zullen wie daarmee mee was, wie daar mee was, wie daarmee mee was van dagen. Ik heb de band voor me wint, nee ik heb ja niks in. Een uh, mooie initiatief voor het uh, college van BMW hier in Zandvoort. Ze gaan de week in op de fiets vandaag de hele dag. In 17 juli doen ze dat weer. Nou Desaf... ja, mocht je ze ook uh, trouwens uh, op, de, op, de op de braderie willen tegenkomen. Op de markt, op de zomermarkt. En daar zijn ze ook, uh, ook de volgende keer uh, weer uh, nou, aanwezig. Als... Dan mag je op de bank, uh, bank neerploffen uh, bij, uh, bij uh, een withouder of uh, bij de burgemeester Nick Meijer. Dus het college komt naar je toe deze zomer. Daar hebben ze ook een leuk uh, filmpje over gemaakt trouwens. Ja, dat die is weer uh, terug te vinden op, uh, op YouTube. Zoek maar even onder uh, college komt naar je toe deze zomer. En dan komt dat uh, filmpje v, uh, vanzelf weer tevoorschijn. Dan zie je al, uh, ja, het hele college van uh, BMW die de oproep doet... Om uh, uiteraard met al je vragen naar ze toe te komen. Ja, heb jij nog een uh, kort bericht trouwens? Want ik zie ja. dat ik nog wat uh, tijd over heb. We he? gaan dus, eerst even, even snel naar Parijs. De, de tenniswedstrijd op Roland Roos tussen André Murray en Del Potro is geëindigd. Uh, Na nou, spannende eerste en tweede set, 7-6, 7-5 in het voordeel van Murray... ging de derde set met vrij veel gemak naar André Murray 6-0. Dus André Murray ronde verder. Maar ook, er wordt ook weer in Nederland getennist in de hoofdklasse... en dan moet ik even snel ergens een knopje indrukken... Even kijken, waar was dat ook alweer? Oh ja, hier. Uh, vorige week is dat uh, begonnen, uh, de Eredivisie met tennis. Uh, en dat was met de, de wedstrijd van Zandvoort tegen Le Monidas. De, dat was de finale vorig jaar in de Eredivisie. En die was dan door Le Monidas uh, gewonnen. Vorige week zaterdag uh, was het een gelijks, uh, gelijks, uh, gelijke stand, 3 tegen 3. En vandaag uh, moet Zandvoort, uh, speelt Zandvoort thuis tegen de Lobbelaar. En momenteel is de tussenstand in de partijen, met twee gespeelde partijen 1 tegen tot zover. Oké, okay, spanning dus op de glee hier uh, in uh, Zandvoort. Het tennis, ja, ook uh, dat gaan we uitgebreid uh, volgen bij uh, CFM Zandvoorts. Je eigen lokale radio met 24 uur per dag muziek en informatie. En wat zouden we zijn zonder de zon? Hè? Oh, daar genieten we zo heerlijk van. Hier is uh, Nick Kershaw en I won't let the sun go down on me.